Of uur. Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Het is erg druk op de wegen naar Zuid-Europa. Om 6 uur stonden er al lange rijen auto's en caravans stil. In Frankrijk stond om 10 uur in totaal 600 kilometer file. De ANWB adviseert vakantiegangers pas vanmiddag van huis te gaan of de reis tot morgen uit te stellen. Bij een ongeluk in België zijn vanochtend vroeg twee Nederlanders omgekomen. Het ongeluk gebeurde op de E17 van Antwerpen naar Gent. De auto van het gezin reed op de vluchtstrook tegen een stilstaande vrachtwagen. De man en vrouw kwamen om het leven. Achterin zaten hun twee kinderen van 12 en 5 jaar. Die van 12 is ongedeerd, de jongste is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Binnenkort komen gemeenten met stormregels voor festivals. Gemeenten zeggen dat er steeds vaker gevaarlijke situaties ontstaan door extreem weer. Zo werden op bevrijdingsdag delen van festivals geschrapt en waren er vorig jaar op Pinkpop problemen door Bliksem. De gemeente zijn bezorgd, omdat zij degene zijn... die de vergunningen voor de evenementen afgeven. In het centrum van Rotterdam heeft de politie vannacht... een gewapende man neergeschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De man bedreigde een andere man met zijn vuurwapen. Omdat hij zijn wapen niet wilde laten vallen, schoten de agent hem neer. De verdachte is een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats... De boten die vandaag meevaren in de Canal Parade... zijn op weg naar het centrum van Amsterdam, naar de opstapplaats. Om twee uur vanmiddag vaart de eerste boot de Prinsengracht op... en daarmee begint het jaarlijkse hoogtepunt van de Gay Pride. In totaal varen dit jaar tachtig boten mee... waaronder opvallend veel met een boodschap... zoals de vluchtelingenboot en de zwerfjongerenboot. Het weer, droog en veel zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Morgen wordt het een paar graden warmer... Maandag kan de temperatuur boven de 30 graden komen. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij knooppunt Oude Rijn... twee kilometer file door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 To the time That I found her Holding Jim Loving him Then so you came along Loving me strong That's what I thought Me and Sue But well, I died too Salitary man Salitary man I've had a here Being where well. Love's a small world But I think Name of the ring I know it's been done Having just one girl Who loves you Right or wrong We call strong zijn we begonnen met Neil Diamond, met The uh, Solitary Man, oftewel In de, de eindselganger. En ons. Ja, de eindselganger. Maar uh, tegenover ons ziet een man die zeer zeker geen eindselganger is, nee. al had hij alleen maar een hele fractie achter zich staan. Dat klopt, vindt mevrouw wel hoor, maar <laughs> Welkom, uh, nou, kom. Kom. Echt Posten. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. In de titel voor de, dit onderwerp staat is even terug, uh, blikken op de afgelopen maand. Het stof is allemaal neergedwaald. Uh, trieste gebeurtenissen zijn er geweest. Uh, een beetje vervelende gebeurtenissen ook. Uh, hoe kijk je erop terug? Eh? Nou, ja, Ik vertel het net tegen Gert van Kuik. Er is natuurlijk zoveel gebeurd. Het ja. begon al voor de verkiezingen met dat Bob. De Vries, die een hartstilstand ja. kreeg. Ja. Ja. is gelukkig allemaal goed afgelopen. Bob gaat prima op het ogenblik. Nou, en toen kregen we dus de verkiezingen met een, die geweldige uitslag voor ons. Ja. De grootste partij van Zandvoort. Dat, en daar kom hij een drommel niet tegen. Want die gaf laatst een interview. Dat de VVD nog altijd de grootste partij van Zandvoort. Waar hij dat vandaan had. Dus maar goed. <lacht> dat, dat, dat, dat, dat, dat tekenen ze niet af in de raadzetels. Maar goed. Uh, en, toen, ja, en toen kregen we het verder, verder. Cohen natuurlijk. Nou, daar weten ja. we genoeg van. Daar zullen we het niet over hebben verder. Ja. Ja. Nou ja, en toen plotseling overleed Carl hè, begin ja. dit jaar. ja. ja. Ja, dingen die, jammer gegeven dat gegeven het, gegeven het zo gelopen is. Allemaal. Ja, want Carl was wel to, to the mode, de motorman die er ontzettend veel aan, ja. aan gedaan heeft. En, mm -hmm. en die dacht er nog mee bezig was. Ja, en de, ja je had geen vereniging of Carl was daar ook om OPZ ja, te promoten. Ja, ja. ja, dat was ook voorzitter van de, de, de oude partij. Of die oude partij, ja, de ja, uh, ja, Grossobouw Zandvoort. Ja. De babbelwagen was die ja, ook, altijd, ook bij. altijd bij. Ja. Ja. Ja. Nee, en uh, die, die missen we dus wel uh, enorm. Maar goed, het werd Lieselotte Jong, want die was nummer 2 op de luis, ja. die fractievoorzitter. Maar die... die... Die kan niet tegen die verhuftering in de politiek. Daar is het te veel dame ja. voor. Die, ja. En dan je iedereen dat moet je tegen kunnen. Ja, je is dat zo maken. echt? Moet ja. je een klein beetje een bord voor je kop... Nou ja, op, je, moet gewoon de, je moet je er niet veel van aantrekken ja. oh, bedoelt, ik, ja. ik kan er wel tegen. Maar mensen die kunnen er natuurlijk helemaal niet tegen. En die nee. stort helemaal Die nee. komt uit tussen uh, ja. ja. ja, Die is een, is, en, is een oude conservator van het Bonafant Museum ja. in, in, in, ja. in Maastricht. Dus mevrouw heeft ja. nog een mooie carrière ook gemaakt. Nee, dat... Uh, nou ja, en nu sta ik er dus voor. De die eerste twee maanden zijn vrij rustig verlopen ja. en uh, we gaan nu weer volop beginnen natuurlijk. Ja. 2 september is de eerste volgende raadsvergadering. Ja. Maar daarvoor hebben we nog um, drie commissievergaderingen. Ja. Dus dat is weer volop bang. Ja. En ik moet we weer eerder beginnen, want ik zit ook nog in de agendacommissie. En die begint alweer 24 augustus. Okay. Maar het is al een uurtje van anderhalf uur s ochtend, dus dat valt wel mee. Ja. ja, alle hindernissen zijn een beetje uit de weg nu. Ja. Uh, ik heb het gevoel dat het binnen de coalitie hartstikke gesmeerd loopt. Dat klopt. ja, is een het, het, ja, het is niet mijn partij. Maar ik ben wel de oprichter van daar met Nero Heijn of D66. Ja. Mm -hmm. Maar die Gerard Kuipers doet het heel erg goed. Ja. ja. Of ook Oh, sorry, met die strandpavillons hier. Die, die, die, die, teg, die kiosken, kiosken, hè? Die kiosken. Ja, ja, ja leuk het, ja, het is pech dat ja. het een paar weken toen weer slecht weer is geweest. Ja. Maar zoals vandaag is, het toch een leuk gezicht. Die ja. het gaan die handen wel open. Ja, ja. Het geeft een beetje leven aan de boulevard. Ja. Nou ja, goed. Hoe heet het? Uh, de rest gaat ook de samenwerking ook met CDA's ook prima. Ja. Gaan jullie nog nieuwe dingen doen? Nou ja, of we zijn hier nog bezig, we willen gewoon wat doen. En Gert-Jan Bruijs is ook heel actief. Ja. We willen toch ook dat er wat gebeurt met, met het water, Waterloopplein hier. Het Torenplein. Als je ja het <tost> wat Waterloopplein. Ja, ja. Ja. Watertorenplein. En er moet ook wat gebeuren aan die kop van, die Ker van de Kerkstraat. Dat ligt maar Braak al, al die jaren nog Ja, dat, ja. dat is zo. Klot, ja. uh, dat zou echt een upgrading zijn. En we krijgen natuurlijk ook nog de Koningsstraat bij het LDC. Dat veld. Ja, ook, wat ja. daar ja, braak ligt. Ja. Maar goed, Kijk. het station is en dan hebben ze aardige ja. verbeteringen gedaan. Ja. Is ja. zijn er ook, is er ook weer kritiek op. Ja. Want de, de, de bromfietsen kunnen er niet overheen heen want daar hebben ze voor juist voor gedaan. Als <laughs> Wat al die bronfietsen fietsen. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ken je ja. de situatie hoe het nu is? Ja, onder, onder ja, ja. ja dus uh, dat vind ik ook, een, ook weer een verbetering. Ja, ja, dat... Het ziet er allemaal wat ja. beter uit. Ja. Hè? En buiten de jongens is het ook netjes geworden. Ja. Echt, we hadden het net even over met de burgemeester. Over geluidsoverlast en al dat soort dingen. Uh, is dat misschien ook iets wat bij jullie leeft? Om eens te kijken. Misschien moeten we wel terug naar de tekentafel voor Zandvoort op zich. Wat willen we daarbij nou eigenlijk met het dorp? Willen we daar heel veel herrie hebben. Dat trekt jonge mensen. En het, ik, ik noem het maar herrie. Voor jonge mensen is het geweldige muziek. hoor. Dat, met alle respect. Maar willen wij dat wel? Of moeten we eens Zandvoort eens bekijken? Wat willen we nou eigenlijk? Welke mensen willen we er hebben? Mm -hmm. ja, dat bepaalt ook je keuze muziek en evenementen. Is dat iets wat bij OPZ ook leeft? Om daar over Ja, het leeft te ook natuurlijk. Wij zijn natuurlijk de oude partij. Maar we zijn zeker niet uh, oud in onze gewoontes. Het, ik, ik, ik ben wel voor, voor, voor het leven in het centrum. Want, wat, ja. de, wat het nadeel is dat Salvers geen behoorlijke, tussen grote hotels heeft nee. allemaal jeugd is die zo. komt. En die, ja. en die zit allemaal in, bij, bij Centerparks. En het gaat s'avonds terug. En dan, ja, dan komt de baldatigheid. Ja. He, uh, ja. Ik heb het zelf ook meegemaakt een paar ja. keer dat ik er s'avonds. Die zijn zo godsam doen. Bloemen bloem ja. uit in die waar de zit. Weet je, want dan ja. is al die bloemen uit de tuin ja. trekken ja. en zo. Ja. En dan komen ze bij de Vondelaan. Maar het is, is een, route, een beetje he? over. He? Ja, ik hoor er niets meer Slooproute, over Er wordt ook redelijk gecontroleerd tegenwoordig. Ook door zelf Park zelf. Erg of, ja. Jij bent ervaringsdeskundige, jij woont aan de boulevard. Ja. Hoe is daar op het ogenblik? Nou, ik je net verteld, we zijn blij met die, die, die kioskjes. En, en, en van strandtenten en, en de lawaai en, en geurtjes. En, en alles. Dat valt mee? Het is minder geworden, echt? Ja. ja, want ja, het is een het is, het is tijd. In we, de er waren degenen, uh, ik vergeet niet boom. de boom er nog in zat, ja, de, ja. 11, Die er woonde mijn schoonmoeder boven, ook op het Vervoosjeplein. Er kwam die lucht heeft er een keer wat van gezegd. Mm -hmm. Dan hebben ze daar ook een prachtige. Zo'n pijp met a, nou, filter. Dat was een stuk minder. Naar nou, tegenwoordig hebben ze allemaal die apparatuur. Ja, nee, dat ruikt meeste, niks hoor. Ja. Nee, ruikt nee. niks. En geluidsoverlast is uh, redelijk. We weten twee keer per jaar hebben de the live. Dit jaar, maar het is om twaalf uur afgelopen. En om half één is ook iedereen weg. Ja, oké. Ik ga nooit vroeg naar bed toe. En ik ga maar niet Kijk, als ik op 8 uur zitten erg te stouwen. Deze is te hoger. Maar het is echt een stuk minder geworden. hoor. Maar nog even terug naar OPZ. OPZ heeft altijd voorgestaan. Zandvoort, jongens, niet al te grootschalig. Rustig aan met Zandvoort. Dat is nog steeds een uitgangspunt. Ja. De maar wel voor een soort verbetering. Dus hier op het Badhuisplein... daar moet wat gebeuren. Want het ligt nogal al jaren braak. En hier bij de, ik zal het nu goed zeggen... Bij het water. Nee, zeg het maar niet tegen Roy van Buringen, want dan wil je hier met zijn kofferbar en bakmarkt. Als ja, jij waterloopplekt. Ja, hij ja, ja. ja. dus, pikt het zo so in. Ja. Nou, hij heeft genoeg deelnemers ja. ervoor gehoord. Ja, dat, zo dat, ik hoorde, dat uh, is heel druk. Ja. Goed, dan gaan we terug naar, een beetje naar het sociale terrein. Ja. Dat is gedeeltelijk Gerard Kuipers, gedeeltelijk uh, Gert-Jan Bluis. Gert uh, hoe gaan jullie daar met. Uh, ik, ik hoor van Gertjan bluis ja, laatst in de krant stond er een, een schrijnend geval met een mevrouw waar het echt helemaal mis was gelopen. Uh, Gerard Kuipers beweegt zich ook op dat terrein. Ja, maar dat doet Gert-Jan het meestaan. aan op dat gebied, denk ik. Die kent Zandvoort ook beter als als. als, als ja. Gert-Jan is natuurlijk geboren getogen Zandvoort. Ja. En Gerard Kuipers komt van buiten. Ja. Maar uh, dat doet uh, Gert-Jan heel goed. Het is forfarend. Ja. En ik ken die mevrouw ook heel goed waar het mee gebeurd is. Dus die is blijft dat er nou eindelijk aandacht uh, voor haar is. Ja, het was een schrijnend geval. Ja. Maar mogen we aannemen dat er niet al te veel van dit soort gevallen rond. Nou, ik, ik hoop het niet, zo, nee, nee, nee. maar er wordt, wordt nu wel goed opgenomen. Nou ja, jou als raadslid moet dat ter oren komen. Ja, ja, nee, he? ik heb verder nog niets gehoord. Nee, nee, nee, Oké, okay, nee. goed. dat. Nee, uh, nee, dat... nee dat, moet, maar, uh, dat wordt natuurlijk een heel vervelend geval. Ik zit zelf ook met, uh, omdat ik ook aan een traplift toe ben. Ja, uh -huh. En je weet ze willen dat het Ja, wie gaat er zijn... nou in een flat wonen zonder lift? Ja, <middel> ja, ja. Dat wist je nog niet. Nou ja, maar ik wist niet dat ik zo'n rotkwaal zou krijgen. Ja, ja. Nee, maar de, de, ik heb nog maar een paar trappen. Ja, het zijn er toch twaalf op bij elkaar. Ja. Maar je kon er eens meer op. Ik ja, kon... ja, ik denk ja. wel eens aan. Je Ik denkt, verdorie, die moeten toch moeilijk maar, hebben. Ja, we hebben een andere Een paar jaar geleden al toen het Al begon het wel, het huis is ook zijn. Er moet een liftje komen, Als gaat het niet goed zo. En ze willen dat je in eigen huis blijft wonen. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ja. Dus ze... En toen zeiden de ambtenaar, nee, dat kan helemaal niet in een flat, want dat is een publieke ruimte. Maar dat is, is helemaal niet waar. Het, het ja. kan gewoon wel natuurlijk, want er ligt bij, bij die mevrouw waar, waar Gert Jan is geweest, waar het zijn ja. was. Die heeft nu een traplift. Ja. Dat kan wel, die zit ja. ook in het vervoersplein of op het ja. ik, ik kan me ja. nog herinneren voor de Middenboulevard: dat daar ooit in een plan een idee is geopperd om daar waar jij woont, het, het hele gebouw, de hele vleugel te laten staan, te renoveren... en daar waar het trapportaal is... een, een externe liftslag te bouwen. Zo'n mooie glazen of wat dan ook. Ja, maar komt... Dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja, maar dat is dan aan de buitenkant. En dat is ja. gevaarlijk. Het kan iedereen eraan ja. zitten. Dat is waar. Dat oh, je ja. altijd op slot doen. En, en, en, en je de sleutels bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan moet je de muren wekken, s'avonds of je de deur open willen ja. doen. Ja. Dus nee, het uh, is wel eens ter sprake gekomen. Ja. de flats waar wij wonen is ze hebben natuurlijk ook niet zo mooi van buiten, maar ze zijn van binnen allemaal. Is allemaal, heel mooi, allemaal opgeklapt. Ja, ik ken, ik ken het uh, ja. van mensen waar ik mee op visite ben geweest. En perfect, mooi en een geweldig uitzicht. Uh. Ja. Je zit toch zonder verkeer aan het strand. Dus dat ja. Ja. ja, dat is mooi. Nee. Maar goed, uh, dat voor wat uh, betreft uh, het sociale terrein, financieel. Het gaat uh, ook beter. Uh, hebben jullie dat een beetje aan, in handen gegeven ja. van het CDA? Nou, omdat het, het, het daarin vertrouwde ja, handen ja. misschien is, wat jullie betreft. Maar, het, uh, de, maar hij is er ook heel veel voor in gegaan. Ja, hij pakt ook heleboel dingen goed aan. Ja. We hebben wel even een strop nu met die, met die wind, hè. heb je het gelezen? Nee. Drie halve ton schade, voor met die, door die door die storm. Maar van... ik weet niet of we daar zo misschien wel voor zijn. Want de gemeente zal ook wel... Uh, nu zult de bomen en zo ja. allemaal. Ja? Is dat voor wat betreft de gemeente uh, 3,5 ton Ja, dat staat voor vanavond gemeente van vanmorgen. Oh, ja, heb ik nog net niet gezien. Nee. Nee. <laughs> maar uh, maar ik ben de gemeente vanmorgen. leidt een uh, stroom. Ja een 3,5 ton stond. Oh ja. ja, dat was wat ik met, na die storm ook uh, aan een paar mensen heb gevraagd. Zou een gemeente verzekerd kunnen zijn tegen stormschade? Ja, ik, <laughs> ik weet niet of dat gemeenten dat zich opgelang. verzekeren. Ze moet het tegen stormschade verzekerd zijn, denk ik. Maar of het ook aan bomen dan is, dat weet ik niet. Ja, dat... Ja, maar, uh, het, er is hier natuurlijk maar het raadhuis natuurlijk wel als het raadhuis... Ja. Dat is natuurlijk ja. verzekerd, dat moet ook verzekerd zijn. Ook voor de brand en zo. Maar. Ja. Ik denk misschien dat het ook, dat ook wel verzekerd is. Maar dan moet ik eens navragen. Dat is een mooie vraag voor de volgende raadsvergadering. <lacht> ja, huh? ja, mooie vraag voor de raadsvergadering. Het, uh... <lacht> Echt, is, is er nog iets wat jij, wat jij kwijt wil over, over zo de samenwerking in de coalitie? Of met anderen... Wij als uh, bewoners van Zandvoort zouden graag zien dat de raad als één geheel optrok, want dan is dat productief. Ja, nee, ik begrijp Zit daar ik... verbetering in? Ja, er zit verbetering in, ja. In het begin was dat heel mooizaam. Ja, moeilijk, ja. ja, ja, ja. Het was natuurlijk ook heel zuur, hè. Ik bedoel, uh, in de VVD, die hebben, nou, altijd waren altijd niet de grootste partijen in Zandvoort. Ja, ja. en nu, uh, en uh, maakt uh, ja. Het altijd ja. de dienst uit, ja. ja. Ja, het is ook wel eens anders geweest. Uh, maar ja, goed. Heel lang geleden. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar uh, je merkt dat, uh, dat er meer en meer een, een streven komt om, om samen dingen te bereiken en te doen? Ja. Ja? Ja, we het goed. Oké. Nou, dat is mooi. Hè? Dus we gaan de goede ja. kant uit. Ja. Ja. gelukkig wel. En jullie kunnen daar uh, als OPZ natuurlijk ook je steentje aan bijdragen. Ja, door die toenadering steeds te blijven zoeken tot de anderen. Noemen we zeker. Goed, heel erg bedankt uh, dat je even langs wilde komen en ja. ons uh, op de hoogte stellen. Just. We zullen je ongetwijfeld nog een keer als ja, fractievoorzitter ja, zien. Keer, ja. Uh, ja. Want dit is Antwoord, dus er gaat ongetwijfeld nog wel een keer wat mis. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> en dan uh, willen we graag je commentaar horen. Uh, Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay. bedankt Zo, voor dank je dank komst. Goed, dan gaan we gaan verder met uh, Fleetwood Mac. Go your own way. Nou, kijk. <laughs> Loving you dat was Fleetwood Mac, go your own way. En uh, dat ging echt, uh, die gaat uh, eigen weg. Dat is helemaal goed, ja. ja. Goed, uh, aangeschoven is het paardenmeisje van Zandvoort. <laughs> Wendy Moor, Hallo Wendy, goedemorgen. Uh, dag Wendy. Ik geloof dat we elkaar uh, een jaar of anderhalf jaar geleden een keer gesproken hebben. Dus toen stond je aan het begin uh, eigenlijk van uh, datgene wat een succes ging worden. Ja, klopt. Maar je was talentvol en uh, opgevallen. Ja, je hebt het bewezen, hè? Ja. Je zit nu in ZZL. ZZ Licht. Ja. En ja. wat betekent dat, Wendy? Dat is de zeer zware klasse Licht. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Uh, Gefeliciteerd. Dank u wel. <laughs> nou, ik, moet er nog, ik moet er nog heen. Moet je nog heen? Ja, okay. maar ik blijf nog heel eventjes in de andere klasse zitten. Omdat ik uh, regio kampioenschappen heb. Okay. En dan uh, daarna gaan we over. En dan ga je de Noord-Hollandse kampioenschappen? Hè? Ja, dat zijn de regio-kampioenschappen. Dat, regio, dat is regio, oké. Okay. Ja. En als je daar wint, of in je de, moet eerste, de eerste, eerste vijf... zelf ga je naar de, naar de Nederlandse kampioenschappen. kampioenschappen. Ja. Knap hoor. Ja. <laughs> Knap. Wie, wie bepaalt eigenlijk of je overstapt naar een, een volgende klasse? Uh, dat bepaal je zelf. Uh, je moet uh, bij een wedstrijd, dan krijg je bij een bepaald aantal punten... Krijg je winstpunten en je ja. moet 10 winstpunten hebben, dan mag je over. De, okay. Maar je hoeft niet over. Dus het is hoe lang je in die klasse wil blijven zitten, want het moet natuurlijk wel, je moet het niveau wel aankunnen. Dus dan moet je gewoon, als je denkt dat je goed genoeg bent, dan kun je over met 10 winstpunten. Ja. En dat zijn reglementen van de Sportbond, de ja. hippische Sportbond, die dat bepalen? Ja. KNS ja. bepaalt dat. Oké. Okay. KNS? KNHS. KNHS, OH Koninken. Ja, ja. KNHS, ja. Koningin, NHS, ja. ja. Oké. Okay. Uh, heb je nog steeds hetzelfde paard? Ja, ja, ik heb hem nog steeds. <laughs> ja, wil je even zeggen hoe die heet? Windsor. Windsor. Het ging even uh, niet zo goed, hè? geloof ik. Nee, klopt. Hij had een lichte blessure. Maar hij is er nu weer bovenop en we zijn hem weer langzaam aan het oppakken. Okay. En dan is hij wel helemaal goed voor de regio. Hopen we. Ja. En, en jouw paard staat niet in Zandvoort? He? Nee, hij staat nu in. Hoe staat hij? broek, okay. bij Kelly Gouda. Oké. Okay. Okay. Daar is ook jouw trainer of trainster? Uh, nee, daar rijden we heen. We stonden er wel een tijdje, maar we vonden ja. het erg ver weg, want het was drie kwartier rijden. Ja. Dus hebben we besloten om een stalletje dichterbij te nemen. En nog, als ik les heb, gaan we er gewoon heen met de trailer. En moet je elke dag trainen? Ja, ik train zelf wel elke dag. En dan heb ik uh, ongeveer twee keer in de week les. En wat, wat, is, wat doe je nou precies met zo uh, in, in zo'n wedstrijd? Wat, een kuur? Doe je een kuur? Of moet je bepaalde. Uh, wat, wat moet je precies doen? Ja, een normale uh, wedstrijd is gewoon uh, twee proevenrijen. Dus dat zijn gewoon verschillende oefeningen. Die moet je achter elkaar uitvoeren. En de jury geeft daar punten voor. En met uh, kringkampioenschappen en regiokampioenschappen. doe je één proef en een kuur op muziek. Oké, okay, ja, dat wilde ik vragen. Ja, ja. En wat voor muziek. Uh, Gebruik je dan? Voor nou, het is een, zo een beetje nou, het is niet echt van iets. Het is een beetje nou, gitaar, drum, lekker. Mag je het zelf kiezen? Ja, je mag het helemaal zelf kiezen. En, en je levert gewoon een CD of zo ja. in. Met die muziek? Ja. Okay. Hoeveel juryleden zijn er bij een wedstrijd van dressuur? Uh, normale wedstrijden, gewoon onderling, zijn er uh, één. Gewoon. Eén. Maar wat grotere wedstrijden, bijvoorbeeld juniorenwedstrijden of regenkampioenschappen, zijn er twee of drie, en soms zelf nog wel meer. Oké, okay, en die geven je punten en ja, en dan gemiddeld wordt. Uh, nou, dat kan doen ze niet echt. Nee, het is ja, punten. soms wel als je iets overslaat in een oefening, ja. dan krijg je min twee. Uh, aan het einde strafpunten, ja, daaraf. Ja, en dat bepaalt dus in feite je winstpunten om naar een andere klashoofd ja. te kunnen gaan, hè? Die uitslag. Ja. Krijg je die zelf ook te zien uh, hoe zij je proef uh, waarderen? Ja, je krijgt aan het einde van de wedstrijd krijg je een protocol en dan uh, zie je ook gewoon al je cijfers voor elke Oefening. En uh, als je bijvoorbeeld een onvoldoende hebt, dan schrijft de jury er ook naast waarom. Dus ja. dat kun je ook gebruiken om ervan te leren. En dan onderaan staat uh, wat je hebt gescoord. En vind je paard het leuk? <laughs> ja hoor. Ja, denk het wel. Hij is altijd uh, heel fijn op wedstrijden. Ja? En uh, ik denk dat hij het wel leuk vindt. Hoe oud is hij? Hij is 12. Oké. Okay. En hoe lang kan die nog mee? Heel lang. Ja? Ja, ligt daar een beetje aan. Een dressuurpaard kan wat langer mee dan een springpaard. Ja, ja dat geloof ik ook. Ja, ja, ja. rij je nog paarden mee. Volgens mij Ankie Anki er een. Die ja. ja, was er ook die was heel oud, hè? Ook, ja. ja. ja. ja. Parsifal bijvoorbeeld, van Adeline ja. Cornelissen. Die is ja. ook heel oud. Wil die rijdt nog niet meer mee. Nee. Wil je Ankie van Gunswin worden? Een Ankie van Gunswin? Ja, tuurlijk wel, <laughs> <Will iedereen? laughs> ja, ja, Dat wil iedereen. Nee, niet? Ja, dat is. Maar ik zo. denk dat dat wel gaat lukken, hè? Ik hoop het. Ja. Wat als je zo eromheen kijkt met wat jij doet, is natuurlijk best veel werk aan verbonden. Afgezien dat jij zelf aan het trainen bent. Maar ik zie jouw vader hier uh, zitten. Of niet? Ja, ja toch? Ja ja. ja, ja, ja. Had ik het goed gegokt. <laughs> uh, mensen zijn met jou in de weer natuurlijk. Hè? Je moet ja. vervoerd worden. Uh, hoe zit het bijvoorbeeld met de verzorging van het paard? Uh, de, de grote ruiters hebben allemaal groom. Verzorger, doe jij dat zelf? Ja, ik doe dat zelf, samen met mijn vader. Hm. Uh, ik heb het altijd zelf gedaan en ik vind het ook leuk om het zelf te doen, dus ik zie ook geen reden waarom ik het niet zelf zou doen. Ja, als, als je met je paard hebt gereden, wat, wat moet je dan doen aan de verzorging van het paard daarna? Afspuiten, weet ik ja, wel. Ja, ja, meestal vertel spuit ik, ik ze benen af. Dat is wat je doet. En, <laughs> en, en, en, Oké, okay, dan kom je terug in de stal, wat, wat doe je dan nu? meestal spuit ik ze benen af. Of voor koeling. En dan, ja, ik zadel hem natuurlijk af. En ik uh, poets hem een beetje om het zweet weer weg. Maar soms wassen we hem als hij heel erg heeft gezweet. Een beetje en... afstappen en zo. Ja, okay. en natuurlijk ja. uitstappen en zo. Ja. En dan, ja, dan zet ik hem terug op stal. En dan ruim ik mijn spullen op. Ja. Dus je bent na de wedstrijd, of, of ja, zelfs ja. na het oefenen, best nog wel even bezig. Ja, zeker. Hè? Je bent wel, uh, als je erheen bent, dan ben je wel ruim drie uur bezig gewoon... Ja. En dan een uurtje rijden en dan de andere uren Daarvoor en daarna ben je ja. natuurlijk... Uh, ja. En uh, is er nog een rolbehalve chauffeur voor je vader weggelegd? Ja, tuurlijk. <laughs> ook in de hij doet, uh, verzorging? Heel veel. van Ja, tuurlijk. Hij, doet, uh, hij helpt mij gewoon met verzorgen. Maar hij regelt ook uh, welke wedstrijden ik moet uh, okay, ja. doen. en zo Dus dat zoekt hij dan op voor mij. Het is een beetje je manager ook. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ook oplezen doet hij ook. Soms ja. bij een proef rij je hem niet ja. uit je hoofd en dan wordt hij voorgelezen en dan leest hij hem voor. Oké, okay. okay. goed. Laten we eens aannemen, je gaat nu overstappen naar uh, ZL. Wat, wat is jouw carrièrepad verder? Wat, wat je zou willen, of je het haalt moet je dan maar afwachten, <laughs> maar wat je graag zelf zou willen. Nou, ik wil zelf uh, nu uh, hoger gaan scoren in de junioren. Want uh, dan kan je bij een kader. En kader is gewoon de top van de dressuur. Alleen mm -hmm. dan van mijn leeftijd. Mm -hmm. En we zijn eigenlijk op zoek naar nog een paard. Want uh, heel veel mensen hebben twee paarden. En dat is eigenlijk gewoon veel makkelijker. Want dan kun je gewoon veel meer wedstrijden rijden. En nu uh, kan ik niet te veel doen. Want ik wil hem niet overbelasten. Nee. Okay, nee, en als je twee zo. paarden hebt, dan is dat wel heel fijn. Dus we gaan nu langzaam een beetje zoeken... Naar een, nieuw, naar ja, een, een En eventueel erbij, ja. een jong paard erbij die ik dan een beetje kan opleiden ja. met hulp ja. van uh, Sander. Als je praat over een jong paard, hoe oud ongeveer? Drie, vier jaar. Drie, vier jaar. Ja. Die zijn dan. goed te trainen dan. Ja, dan, dan, dan zijn ze er klaar voor. Als, om als duo ook op te trainen. Goed aan elkaar te wennen ook ja. he, natuurlijk. is ook belangrijk. Ja. Ja. Nou, dat wordt dan heel druk dan. Uh. Ja. En ja. hoe zit dat dan met school? Hoe, hoe uh, nou, ik heb Kun je het combineren een... Ja, allemaal? Ja, ja? ja, ik heb nu een NRC-NSF-status omdat ik ja? uh, bij de uh, Rabobank zit. Okay. Dus daar mag ik gewoon geoorloofd, mag ik weg als ik trainingen heb. Maar eigenlijk kan ik het wel heel goed combineren. Wat ja, knap je van, van die, je. Van die soort uh, Johan-Kruijf-opleidingen, een HAO-opleiding. Maar daar wordt dan rekening gehouden met je sportcarrière in het rozen en dergelijke. De een loodschool. Even... Ja, heb jij dat soort voorzieningen ook al? Nee. moet dat nog komen? Nee, ik heb dat niet bij mij op school. Maar um, we hebben gewoon goede afspraken gemaakt en we geven gewoon door wanneer ik lessen heb of dat ik weg moet. En dat vinden ze gewoon... En waar, ja. wat voor wat wat, wat school zit je nu? Ik zit nu op het Clusius College in Alkmaar. Okay. Okay. Paardenhouderijopleiding. Ah, <laughs> ja, dat is zo. Maar goed, het, het valt goed te plooien met je studie. Ja. Daar is verder geen punten in. Oké, okay, maar we hadden het net even over je carrière. Zou je uiteindelijk terecht willen komen in een soort professionalisme? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Nou, het hoeft niet. Je kunt zeggen, ik kan amateur blijven op een hoog niveau. Nee, daar maar je wil, je wil je professioneel toch ja, uiteindelijk absoluut. gaan rijden. Ja, uh, als je succesvol bent als uh, Anke Grunt, dan kun je daar je brood mee verdienen. Ja. Ja. Is het anders moeilijk als je niet tot de toppen hoort? Mm. Uh, nou, of dat... is daar een bestaan in te vinden? Daar is wel bestaan in te vinden. Want dus ik weet dat manege houden ook... nee, heel maar lastig dat, is. Nee, dat, dat ga ik ook niet doen ja. hoor. Ja. Ja. Nee, maar er zijn bijvoorbeeld uh, stallen, handelsstallen en die zoeken mensen om op hun paarden te rijden, om mm -hmm. ze... Uit te brengen en dan kunnen ze zelf uh, verkopen. Want dat hebben ze niet allemaal tijd voor om zelf te rijden. Dat zou ik dan wel leuk vinden. Als maar uh, verdien je iets eigenlijk met die wedstrijden? Of ja, je hebt wel, je wel prijzen gehad, maar het is niet veel. Niet dus veel. momenteel nee. eigenlijk nog niet echt. Nee. De paardenwereld ja. kost veel, maar, ja, maar je opleveren, is, Dan is moet je lastig. last. Heel in de top zitten. Met ver, ja, als je ja, de als we, dat ja, willen ze ja. ook doen met die jonge paarden. Ja. Ja. Ja, een beetje ja. kijken of we daar wat mee kunnen handelen. Zit, ja. Ja. Maar hoe kom je nou aan een ander paard? Hoe ga je dat nou zoeken? Nou, op internet zijn natuurlijk oh, ja? heel veel sites daarvoor. Ja. En uh, contacten, want wij kennen natuurlijk, wij rijden bij Sander Marijnesen en die kent heel veel mensen. En mijn vader heeft een hele goede vriend, die is zelf ook paardenhandelaar. Aha. En uh, daar hebben we een beetje contact mee nu. En die seintje in van, hé, hey, daar is ja. iets met talent. Uh, ja. Als die een leuk paardje ziet, dan wilt hij mijn vader. Hm. Oké. Okay. Leuk. Wanneer ga je voor het Noord-Hollandse kampioenschap op? Uh, 16 augustus. Oh, dat is al okay, snel. Ja. ja. Dus al heel snel valt de beslissing eigenlijk. Yep. Uh, of je dat kunt gaan doen. Nou, we zullen allemaal voor je duimen. Dank u wel. Oké. Okay. Ik heb verder geen vragen nee, meer, het is duidelijk. Heb, uh, het is een heel leuk. spannende tijd ja. voor je en je bent sinds, pakweg een jaar of zo alweer een heel eind vooruitgekomen. Ja. Misschien dat we je over een jaartje weer uitnodigen. Nou, kunnen Kijk, we. gaan we je carrière <lacht> Die volgen? Je weet wat er dan, maar ja. Dank je wel dat je wilde komen. Dank je wel voor het uitnodigen. Ah, Oké. Okay. En succes, hè, met je Dank kampioenschap. Al. Goed. Moody Blues, Nights in Wet, White Setting.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 Dat onderdeel van Goedemorgen Zandvoort. En dat is plaats du Ja. En daar zit Nelke de Blauw zit, uh, voor ons. Vertel eens Nelleke. Wat gaat het allemaal worden morgen? Nou, ten eerste hopen we natuurlijk op prachtig mooi weer. Dat hebben we bijna gelukkig ieder jaar. Bijna gegarandeerd nu. Bijna he? gegarandeerd, ja, ja. Als ik dat vandaag zie. En uh, er is natuurlijk ook uh, kermis. Dus uh, ja. dat trekt sowieso bezoekers. Ja. Maar over bezoekersaantal hebben we nooit te klagen. Nee. Nee, het is natuurlijk een heel authentiek straatje... vanaf Kerkplein naar de Poststraat. Daar ja. hebben we bewust voor gekozen. Omdat dat de, de Zandvoorters en de mensen van buiten... ook een beetje trekt om wat meer van Zandvoort te zien. En uh, we zijn morgen met zo'n 22, 23 kunstenaars... Um, van allerlei disciplines. Um, fotografie, keramiek, uh, zilversmeden, schilderen... Um, hoedemaakster, um, trotkaarten. En jij staat er zelf ook? Ik he? sta er zelf ook. Uh, met edelsmeedwerk. Dat uh, ben ik ook gaan doen omdat ik de vormgeving vaak ook heel leuk vind. Uh, nou ja, dat trekkert je weer om iets van zilver te maken. Wat, uh, en blijvend iets. En uh, schilderen. Dus dat, uh, daar zijn er ook wel meer van. Maar zijn, iedereen die schildert heeft echt heel ander werk. Ja, dus het, het is dus ook heel, heel divers. Is het. Heel divers. En uh, wie kan niet iedereen, kan zeg maar, uh, werken op een markt omdat je snel afgeleid bent. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat de mensen die komen dan, net zoals op Place du Tetre ja, in Parijs. In ja. Parijs, dus aan het werk is. En er is ook een Edelsmid die ook, uh, um, David Knol, die is dan ook echt aan het werk. Uh, Mona Meijer, die schildert. Mm -hmm. Elle kuil, er is een keramiste. Ik weet niet zeker of die het doet. Nou, ikzelf ga dan schilderen. Want het ja. is voor mij makkelijker dan uh, ja, edelsmeden. Dan moet ik echt gaan schuren of wat ook. Ik heb uh, niets om uit te gloeien. Um, nou, terrotkaarten, Dat is natuurlijk uh, sowieso. En etenstentjes zijn die daar ook? Nou, er is er... Uh, ja met, uh, met worstjes. Dat is uh, okay. die Franse, ook worstjes. Franse worstjes. <lacht> nou ja, je zit aan het kerkplein genoeg. <lacht> genoeg <lacht> eten step, in de buurt. Ja. ja, dat hebben we wel meer gehad. Maar... Um, de hele mensen komen echt voor de kunst. Ja, en dan, er zijn ja. natuurlijk zoveel eetgelegenheden om ja, eromheen. Dat, ja. dat de mensen dan vaak daar gaan naar het plein om koffie te drinken of wat ja. ook. En willen wij dat uit... Uh, uit buiten, dan willen wij, moeten we wij echt een horecavergunning hebben. Ja, en dan moet ook, je zeggen, ja dan ga je naar een heel andere kant. Ja. Ja. Oh, en er is ook muziek, hè? Want er is altijd leuk ja. live muziek. Wie, is, wie komen nee, er nu, we hebben nee? nu uh, uh, Vorig jaar hadden we dat wel. Maar ja. we hebben nu uh, Franse uh, muziek gewoon op... Uh, gewoon via op, de speakers. Op, uh, via zeg maar. de speakers, ja. ja, ja het, het, Soms is... er, uh, Vorig jaar hadden we inderdaad met uh, accordeonisten... Ja, of uh, ja. van alles ja. wat, uh, wat er komt. Maar het was ook een jubileum. Ja, vorig jaar, dus ja het jaar de zesde keer, hè? Ja, ja. Leuk. ja van dat speciale vergunningen live muziek en zo nou nee we moeten altijd wel vergunning aanvragen ja. maar ja. het is voor dit valt het wel mee en sowieso bijvoorbeeld voor de ehbo heb je extra vergunning nodig uh, of extra moet je daarvoor ja. zorg dragen ja, ja, ja. als ja. er iets gebeurt dan ja. Ja. Uh, ja. Ja, het is toch een evenement, hè? Het is een evenement, dus uh, ja. Ja, ja. ja. Moet je voldoen aan een aantal regels voor wat betreft de veiligheid ook? Brandweer door ja, kan? Ja, of... sowieso oh, we moeten dus uh, de kramen zover uit elkaar kunnen zetten... dat brandweer of ambulance erdoor kan. Ja. En natuurlijk, de paaltjes zijn weg, dat er uh, ook vervoer doorheen kan. Ja, maar het is al heel smal, hè? Ja, het is, ja, het is smal. Ja. Dus nood te dragen we ze na het eind. <laughs> ja, als er wat gebeurt. Nou, we hebben het tot nu toe nog niet gehad. Okay. Uh, en, uh, Afkloppen. Uh, gelukkig goede medewerking ook van de bewoners. Was er, ik weet niet of die nu dit jaar meedoen, was er eentje die zelf graag mee wilde doen. Maar ja, het is één keer per jaar, dus dat is wel te doen het toch? Een, het is een ja, leuk extra, het extra een, evenement. Ja, het is ook een heel leuk evenement. Vind ja. ik ook, uh, en de kunstenaars die meedoen, ja. uh, exposeren die en verkopen ze? Ja, er zijn bijen. er een aantal van de beeldende kunstenaars Sandvoort uh -huh. van BKZ ja. die meedoen en ook wat van buitenaf. Ook van buitenaf? Ja, ja, Het is ook niet van alleen buitenaf. BKZ. BKZ organiseert ja, B, ja, ja, ja. ja okay. Dat is uh, Mona Meijer, haar geest. Uh, Ellen Kuil, met uh, glaskunst. Ja. Margriet Maaiburg, die heeft Brons en uh, ook edelsmeedwerk. En uh, mijn persoontje. Ja. Dus uh, met ja. z'n vieren doen we dat. Organiseren ja. jullie als BKZ, maar jullie nodig ook een aantal kunstenaars van buiten BKZ uit. Ja, nou, nu staan ze op het moment uh, eigenlijk in de rij. We hebben al een wachtlijst voor mensen die graag ah. willen komen, want het is natuurlijk een heel leuk evenement. En uh, het is niet zo traditioneel rond een kerkplein of iets anders. En we willen het ook bewust exclusief houden, één keer per jaar. Ja. Want we hebben daarna natuurlijk nog andere dingen met BKZ te ja. organiseren en uh, nou, we vinden het leuk om het één keer te doen en in de zomer en toeristen te trekken. Ja. En bekijken jullie ook een klein beetje om een evenwicht te krijgen in verschillende vormen van kunst? Ja, we willen niet alleen maar mensen hebben die, die schilderen of edelsmeden. Er zit een keer een bij, fotografie, uh, die rotkaarten. Ja. Dus uh, we proberen het zoveel verschillend, mogelijk ja. verschillende ja. disciplines aan te pakken. En ja. de mensen van buiten zoek je naar unieke vormen? Nou ja, sowieso kijken ze, uh, willen we werk van ze zien of op de website ja. kijken, dat we wel weten dat we een beetje kwaliteit in huis halen. Ja. Want het is natuurlijk toch zo, want... Dat het zie niet ook... veel van hetzelfde is en zo. Nee, en ik zie ook wel op andere markten dat er toch wel een beetje meer uh, hobbyisten komen. En oh, dat ja. is ja. natuurlijk niet zo aantrekkelijk. Nee. We, we willen wel kunstmarkt houden. Ja, dus we kijken wel. Met elkaar beslissen we dan een beetje van... Uh, nou, Die kunnen we dan een keertje bij hebben. En steeds wat anders, ja. Uh, er zijn wat kosten meegemoeid. Mm -hmm. Zijn jullie wat dat betreft zelf -supporting, supporting of krijg je subsidie? Nee, de gemeente Zandvoort is arm geworden. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, Dat is duidelijk. Nee, we zijn zelf supporter. Dus uh, van de opbrengst van de jullie Kramer betalen we dat. Zelf ja. Ja, ja. En dat is goed gegaan tot nu toe? Uh, ja, het ja? eerste jaar was dan een beetje, beetje lastiger. Maar mm. we hebben natuurlijk uh, BKZ achter ons staan. Ja. Uh, maar we proberen zoveel mogelijk zelf supportend te zijn. Ja, duur van de kraam, dat wordt ook steeds duurder. Ja. En die, uh, op zondag, omdat we het op zondag doen, juist, is uh, het extra. Is het extra? <laughs> Maar vinden we vinden het eigenlijk wel leuk, dat het juist op zondag. Het is. Het heeft wat, hè? Ja. ja, en op zaterdag gaan natuurlijk heel veel mensen uh, boodschappen doen ja. en dat uh, zie ik ook wel eens in Spaardam uh, sta ik dan bijvoorbeeld weer volgende week, dat mensen op de fiets komen en uh, die zijn dan daar een paar uurtjes en dan is dat weer weg en het is dan vijf weekenden. Um, daar zie je toch wel veel hetzelfde terugkomen ja. en ja, hier zijn we dan jammer. toch wat ja. exclusiever in. Ja. Leuk. Het publiek wat jullie krijgen, doen jullie daar zelf nog wat aan publiciteit om mensen te trekken? Of zeg je nou, laat de passant maar gewoon gezellig mm, binnenkomen? De lopen. passant en de, ja, natuurlijk nu uh, ja, radio. Hè? En uh, ja, Facebook gaat natuurlijk heel veel in de rondte. In de krantje stond het ook. Ja, ook de de gingen, in, uh, ja. in de krant en in het Haaropsdagblad. Dus ja. dat doen we eigenlijk altijd wel. Ja. En, en in Nederland zelf, in, in andere kunstkringen, andere verenigingen. Dus stellen jullie die op de hoogte? Of komen die via nou, Facebook die komen wel? komen ook wel via Facebook, maar ik spreek ook soms wel mensen aan. Ik ga mond wel verschillende mond. markten af ja. en dan geef een kaartje af en dan zeg ik, nou, als je een keertje in de zandvoort wil komen, dan kijk ik ja. ook zelf naar het werk wat ze hebben. Ja. Ja. Ook al sta ik niet op een markt en ik ben daar en kijk ik altijd wat voor werk ja. geboden ja. wordt. Ja. En dan kies ik er een paar uit. Ik denk, oh, we hebben een paar uh, uh, ja. nodig voor keramisten of ja. uh, ja, zo kom je dan aan je... Ja, en dan aan... ook zo wat exclusiever, dat je steeds weer wat anders kunt ja. bieden. Ja. Ja. ja, want als het altijd maar hetzelfde is, is het natuurlijk ook niet leuk. Ook... Nee, maar Doe. nu, uh, qua van de organisatie deed de Margrethe altijd mee met bronzen en uh, uh, edelsmidden. En die had het nu toen niet op de markt gestaan, dus die staat er nu ook weer bij. En bijvoorbeeld Elke Kuil maakt ook altijd wat anders ja. werkt. Ja. Ik Klopt. maak eigenlijk ook altijd... Ander werk, net wat ja. me interesseert. Ja. Soms zeggen de mensen: je bent een hele andere stijl in iets wat gaan doen. Doe maar jij? Ja. Wat doe je? Schilderen? Schilderen, ja, ja. En ze maken okay. ook mooie. Hè? Dat heb je zelf gemaakt, hè? Ja, ja, wat je nu ja, ja. ja. mooi. Ik zie ja, mooie juwelen. Juwelen. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Leuk, dat is een heel, iets heel anders een schilderen. Ja, ja. ja, ik ben wel met vormgeving bezig. Heel vroeger ben ik begonnen met uh, emollieren, dat was al lang geleden. Ja. Uh, ik heb in het uh, Elisabeth Gasthuis altijd met kinderen gewerkt, uh, ja. spellijstse observatrice. Dus vanuit de handarbeidszaak had je dat altijd al, dat je iets daarmee wil doen. Ja, als ik zo naar jouw juwelen kijk, dan is dat bijna werk van, uh, van een goudsmid of zo ja, die nu wel ja, ja. ontwerpt en maakt. Dus ja. dan misschien geen Ja, koud, we hebben maar... ook les van een uh, edelsmit, Je uh, moet ja. heel handig zijn. Uh, ja, ja dat geloof ik dat ik dat wel ben. Ja, als, <laughs> ik, als, ik, als ik dat zo zie, he. zit daar soldeerwerk aan vast? Ja, en ja, ah, ja er... absoluut. Ja, ja. Buigen ja, ja. en is het wel leuk kloppen. Door, ja, je ja. kunt het niet zelf laten zien, maar je begint eigenlijk met gewoon een plaat zilver. Mm -hmm. ja. En dat ga je dan uh, vormgevers zagen en uh, daar en heb smeden je ook gehad ook. Ja, nou ik, uh, ik heb daar nog steeds les van. Ja. Ja. Ja, die ik ben, ben geen, uh, uh, geen erkende edelsmeedster. Ik heb niet uh, Schoonhoofd of zo gedaan. Oké, nee. Nee, dat ik ben er pas later gaan begonnen. Nee. Dan denk je, ja. ja, ga ik er nog mee doen? Ga ik er nog ja. een beroep van maken? Ja. En de crisistijd, ja. ik denk, nou, dan hang ik mezelf maar voor. En, uh, <laughs> ja. Nee hoor, ik verkoop ook regelmatig wel ervan. En soms maak ik iets moois voor uh, familie of vrienden. Ja, leuk. Ja. Ja. Het zijn hele mooie, leuk. leuke sieraden. Ja. wat ja. voor steen? Het is een beetje groenige Lappies. steen. Natuurlijk. Ja, dit is een Ja, maar dit ik is ik een ja. <laughs> Oh, maar u ziet wel dat het groen is, of groen, niet? Ja, voor mij, <laughs> is maar ja, tussen ja. groen en blauw voor een kleurenblinde nee, is al moeilijk, hoor. Nou, het hangt er vanaf wat je aan hebt. Want de ene keer kan het, het blauw mee. lijken, het kleurt mee. Ja, ja oké. Okay. Een beetje van de... Ja, ja, maar echt wat voor steen stap. zit daarin? Het is een lapis. Een lapis, lapis. Ja. oké, okay, ja. goed. En die, moet je, die koop je zo of die slijp je zo? Ja, nee, nee, nee, die koop je wel zo. Ja, okay. Want stenen slijpen is wel slijpen. weer heel Lastig, apart. He? Ja, ja, ja, Dus dan ga je een heel compleet plaatje doen. Maar er zijn buurzen voor uh, ja, okay. in de extra hal. Of één uh, ja. keer per jaar zijn er ja. buurzen voor. Of in Schoonhoven. Ja. Dan zoek je stenen uit. Ja. En daar maak je soms uh, je ontwerp van. Ja. Ja. Ja. Het, is, het is wel grappig om te zien. Het is zo totaal andere discipline dan schilderen. Ja. Het, ja. Uh, en dat tegen. vind je zelf, heb je ja, zelf ook ik, bewust dat je zegt... ik vind wel leuk om even te ja, schilderen. Ook iets en dan heel anders te doen. heb ik een periode dat ik ga knutselen. Ja, ja, ja. Ik noem maar oneerbiedig zo even. Maar, maar ja. schilder je dan nog wel veel? Ja, is eigenlijk best wel, wel veel. Ik ja? geef ook nog les. Ik heb een groepje o, o. ouderen. De oudste is 93. En uh, ik ben zelfs met ze op schilderweek geweest. In Drenthe. En, uh, in een, een, een huis van staatsbosbeheer en dan schilder ik uh, het was vrij koud dus ik zet ze eerst aan het ven neer en daarna met een warm dekentje en uh, hete Luid. koffie gaan ze binnen door <laughs> <laughs> maar die vinden het geweldig en dat is echt uh, dus in de natuur ja en dan schilder je gewoon um, de natuur of, of een ja realistisch, ja. realistisch. Ja. Okay. af en toe exact. heb ik wel een abstract werk ja. we hebben uh, van uh, bekerzet een keertje gehad um, toen hadden we Van Dalie, hadden we uh, de poster ervan, toen ben ik uh, iets surrealistisch gaan doen. Omdat me dat dan trigger ik denk, nou ja, ja, ja, dat ga ik ook gewoon ja, doen, ja. Ja, ja, ja. dat vind ik wel leuk. Ja. Ja. Als mensen dus met je meegaan naar zo'n schilderweek, dan geef je ook opdrachten. En begeleid je nou, ze verder. Ik, ik geef eentje van 93 nieuwe opdrachten. Maar nee. ze gaan op een plekje zitten. Kijk, de mensen die gaan mee Wat omdat ze het ontzettend mogelijk? leuk vinden. Ja, ja. Ja. En dan kies ik een stukje voor ze uit dat ik denk, nou dat kun je wel aan. Ja, en okay. maar dat is wel behoorlijke begeleiding daarin. Maar het zijn mensen die uit een cursus komen die je hier al uh, in Zandvoort had? Nee, ja, ik, sommige ze al, die kennen ik al. En ja. anderen die kwamen van een andere cursus af. Okay. van de, de, de Leidster plotseling overleed. En toen wilden ze graag bij elkaar blijven. Ze zijn al 16 jaar ja, okay. bij elkaar. Ja. Maar omdat je zegt, nou dat kun je wel. Dat betekent dat je ze ook een beetje moet kennen. Ja, ja, ja, ja. En, weten wat en al kunnen. Even een beetje ervaring ja. hebben ook. Ja, ja, ja, ja. ja ik elkaar. kan eigenlijk ja. wel verschillende disciplines ook uh, aanwijzingen geven. En, uh, ja. Ja, Goed, maar we zijn al een beetje af van plastic terug. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Maar het heeft er allemaal maar mee te maken. Het heeft ja, ermee te maken. maken. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, uh, bekerset doet sowieso uh, meer. Uh, we krijgen 5 en 6... We gaan dit jaar on tour. Oh, ja. En 6 uh, uh, september gaan we naar Huizenleiduin. Uh, bij het Leidse Vaart mm het -hmm. is natuurlijk een ontzettend mooi landgoed prachtig ja. en uh, in eerste instantie hadden we ook een beetje bekers zijn op het oog maar dat is een prachtige uitstraling ook van buiten maar dit is fantastisch van binnen ja. en daar gaan we met 22 kunstenaars naartoe uh, een, een kleine selectie van wat iedereen maakt omdat we het heel fijntjes heel subtiel ja. willen houden ja. met wat verrassingselementen in, uh, in de presentatie daar en uh, wat er omheen gebeurt uh, nou ja, dat, uh, leuk voor de zandvoorters Kunnen ze op de fiets lekker naar Leiden? Uh, ja, heel mooi daar. Uh, ja, heel prachtig, vuur. ja. Goed. Ja, dan en dan is, ja, en dan morgen? Morgen is uh, van 11 uh, tot 5. 11 ja. uh, uur, ja. We zijn al eerder bezig, natuurlijk, op te bouwen. Ik gaan we komen al om 8 uur, zijn we er al. Ja. Okay. Maar van 11 tot 5 is echt wel uh, de tijd dat de mensen dat terecht kunnen gaan. Kijken, ja, en is klaar. In tegenstelling tot onze vorige gast van circus... wensen we jullie heel mooi weer. Ja, dank u wel. hoop mensen. En er lopen veel mensen in Zandvoort ja, op de ogenblik. Ja, rond, ja. Dus ik denk dat dat, dat, dat helemaal goed gaat Ja, komen, we hebben ja. wel eens een keertje een speciale opening gehad... met de burgemeester, met de knipkunst en zo. Ja. En de mensen stonden in de rij dat ze ja. de markt op konden. Ja. Ja. En ja. dat loopt gewoon al door. En dan denk is. ik dat dat wel... Uh, we het wel zal geen morgen. probleem zijn, denk ik. Morgen, ik denk hè? het ook niet. In ieder geval een hele leuke gezellige ja. dag geweest. dat hoop ik ook. En ik hoop uh, heel veel mensen welkom te heten. Okay, dank okay. u wel voor de uitnodiging. Ja. En Graag dank gedaan. je dat jij bent gekomen. Goed, we zijn aan het uh, einde van tweede uur van vanochtend. Ja. Komen rest ja, ons nog de agenda. Ja. Zal ja. ik maar beginnen? Begin jij maar. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is nog tot uh, 31 december de tentoonstelling over Anne Frank ja. in het Zandvoorts Museum. En de foto-expositie bij Pluspunt van uh, Margriet van Bul, Die eindigt Only tot vandaag. Die eindigt vandaag. Die ja, eindigt ja, hij is, vandaag. Zo eigenlijk ja, al, uh, ja, ja, ja, ja. En dan hebben we nog tot 16 augustus uh, het Zandvoortse strand. He, de tentoonstelling over het strandleven van Zandvoort. Dat is zo ontzettend leuk. Met leuk. Ik ben met de daar gisteren strand, weer geweest. Met de strandtank. Met het strandtentje van uh, Michiel Drommel. Die vertelt bevlogen daarover. Het is echt ongelooflijk. Iedereen moet daar... Je moet daar naartoe. Dit is echt ja. fantastisch. Ja. Aan het einde maakt hij een foto met een hoed op uit die tijd. En die krijg je dan thuis toegestuurd. Het is echt, echt leuk. vreselijk leuk. Goed. Ja. Dan hebben we tot, uh, tot en met 29 augustus de zomerexpositie in Nagatakerk. Veel exposities, hè? Ja. Er, uh, ja. Nog, uh, en die uh, is ja. elke zaterdag van 2, dus vandaag, ja. van 2 tot 5 uur uh, te bezichtigen. Ja. En dan tot 9 augustus is er het Kids Fun World op het Badhuisplein. De kinderkermis, laat ik het zomaar noemen. Dat is ook heel gezellig. Ja. Ja. Dan, dan hebben we vandaag drie evenementen op strand. Ja. Bij Ayuma hebben we het Beach Festival. De Beach Party bij de Haven van Zandvoort vanaf half zes vanavond. En uh, de festivari bij de safari club uh, bij uh, Powersloot ja. vanaf 1 uur. Ja. En dan uh, morgen het uh, Nationaal Festival en Paddock Porsche op het circuit Park Zandvoort. Ja, ook morgen. Uh, ook morgen. dat hebben we daarnet al uh, gehoord. De ja. kofferbakmarkt ja. op Gassersplein ja. van tien tot vier. Ja, en dan morgen de plaats Duterte in de Poststraat en op het uh, Kerkplein van, van, van tien tot vijf. Van ja. elf tot vijf. Sorry, van elf tot vijf. Ah, oké. Okay. tien uur kunnen er al mensen dan, komen okay, Dan dus oké. Okay. Ja. Hoe jullie weten om hem op te bouwen. <laughs> Goed. Dan hebben we van 5 tot en met 9 augustus, hebben we ook al uh, net Ja, het circus hè. circus ja. renaissance op uh, paddock C of parkeerterrein C uh, ja. op het circuit. Ja. Ik zou zeggen, kom kijken. Ja. Nou ja, en volgende week van al 8 augustus uh, en er komt uh, Jazz Behind the Beach. Daar hebben we ook al over gehad uh, vorige week in het centrum. Uh, heel erg leuk, vanaf ja. uh, 7 uur. En volgend weekend hebben we ook op het circuit Dutch National Racing Team. Die zijn race ja. dagen houdt. En 9 augustus komt Papa Luigi en Amici van 5 tot 7 in het Wapen van Zandvoort. Heel succesvol altijd. Goed, wij, wij gaan eruit. Wij bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. We bedanken Willem Bruist voor zijn regie en technische ondersteuning. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerrie Rutte... voor hun uh, samenstelling van dit programma. En dan uh, Gerrie uh, met de eindredactie. De presentatie uh, hebben wij ja, gedaan, ja, Gerrie Rutte. Ja, dankjewel, dondergeber. Oké, okay, wij gaan eruit uh, met uh, onze laatste... Edel, Someone Like You. Yeah.